Rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam de Kitty-Kotty-viering. Daar wordt gevierd dat 151 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft in Suriname en op de Antillen. Over een uur is even verderop in het Oosterpark de Nationale Herdenking. Op dit moment trekt er een mars door de stad daar naartoe. Het is belangrijk omdat we nog steeds een missie hebben om Nederland te vertellen wat het gezamenlijk verleden is. Dus door deze optocht willen wij uitdragen dat we gezamenlijk werken. Bij de herdenking straks houden onder meer burgemeester Halsema en onderwijsminister Dijkgraaf een toespraak. Demissionair premier Rutte legt op zijn laatste werkdag namens het kabinet een krans. In Pakistan zijn 18 mensen uit een gevangenis ontsnapt. Een gevangene wist een medewerker te overmeesteren met een wapen en kon daarna de sleutels van meerdere cellen stelen. Onder de ontsnapten zijn zes gevangenen die ter dood zijn veroordeeld en drie die levenslang hebben. In Amsterdam begint vandaag een proef met een wapenstok voor boa's. Volgens burgemeester Halsema is het nodig omdat ze geregeld te maken hebben met agressie en geweld. De proef duurt uiteindelijk tot eind volgend jaar. Daarna kijkt Amsterdam of hij nog langer nodig is. In Den Bosch en Breda hebben handhavers al een wapenstok. En naar het buitenland vliegen zonder vliegschaamte. Dat kan vanaf vandaag. Vanuit Maastricht vertrekken er elektrische vluchten naar België en Duitsland. Het is een experiment van twee maanden... waarbij passagiers zonder uitstoot kunnen vliegen. Maar je moet je er ook weer niet al te veel bij voorstellen... zegt deze verslaggever van L1. Er kan maar één iemand mee, want het is een, een zogenaamde tweezitter. Dus je hebt de piloot plus één passagier... En die mogen samen ook maar 178 kilogram wegen. En, ook belangrijke bagage, ja, die kan helaas niet mee. Dus er zijn wel nog een hoop beperkingen. Maar het is wel een belangrijke stap volgens het vliegveld in het elektrisch vliegen. Een retourtje kost 160 euro. Het vliegveld verwacht dat vooral zakenmensen van de elektrische vluchten gebruik zullen maken.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 Ja, ja? Ja, ja, ja, dat kondig ik Ja, precies. Maar dat horen de luisteraars nu al ja. dat ik, ik ga afkondigen. Jij gaat nu afkondigen. Welkom bij de Tweede Uur. <laughs> <laughs> Rainbow Radio <laughs> Zandvoort. Gaat lekker? <laughs> ja, het gaat lekker inderdaad. Met een heel keer struikelden we het, uh, het Tweede Uur in. Ja. Um, uh, maar dit was uh, Erasure met uh, A Little Respect. En ja. daar gaat het natuurlijk ook allemaal over. Uh, tijdens de Surprise Maand, maar ook gedurende het hele jaar. Welkom ja, graag. in de Tweede Uur. Ja.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 Dat is het. Dat is het eigenlijk wel. Ja. Uh, ja. en, en, en je verbinding met... Hier, bent de uh, het, uh, ik ben van de L van ja. de HABTI. Jij bent de L. Ik ben van de L. Heel goed. Um, ja, ik ben verbonden met, met Zandvoort. Uh, dat is ik heb er even aan teruggedacht.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 Ja, ja. En dat leuk. zou ik het, het leuk om te. Jij doen. mag de kaartjes ja. controleren en zo, hè? <laughs> ik zie precies wie er binnenkomen. Een ja, eer, wat een eer. Ja, ja dat is ja, wel ja. een eer, hoor. Dat ja, mag, ik niet, mag, iedereen. De ballon, mag maar. niet iedereen. Dat mag niet iedereen. Ja, nee, maar de, de, de, dat is inderdaad heel leuk. En dan op maandag hebben we natuurlijk uh, ja, de parade. Ja, beginnen we, nou, beginnen we ja. met, uh, met beginnen. jullie. Ja, ja. ja. Heel Van goed. 12 tot 2. Ja, met Laatste de, uitzending met, met Ronald en Anja. Dus uh, de moeite waard om te luisteren uh, vanaf het uh, ja, Raadhuisplein. Dat mag ook. Hè? Ja, ja, ja.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 En dan neem ik contact met je op. Heel goed. Dus, uh, dus ben je tussen de 18 en de 25 jaar... en je wil graag ambassadeur zijn voor Pride Haarlem. Meld je dan. Stuur een mail naar pride.haarlem. Nee, Pride pride.haarlem.gmail.com En, en dus. nog één ding wat ik wil zeggen. Want 5 september gaat er een uh, uniek uh, uh, uh, gebeurtenis zijn... omdat we het regenbooghuis gaan openen en spaarnen...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 Find my eyes with yours. I'm all out of fight. Dat, dat en zelf, dat was pink met out of light en ja, ja pra, nee out of fight natuurlijk ah. out of fight out ja. of light ja, ja. Het, licht ja, ja. Ja, het licht gaat uit ja dat, <laughs> Zet je bril nou, ja, op dat, dat is ook wel weer zo daar gaat dat nummer over ja, dat, is, ja, dat, dat is wel zo. out of fight out of ja fight, ja, ja ja ja, ja. Dus, um. nou ja actualiteiten. actualiteiten. ja uh, nou ja in ieder geval kijk uh, Els is er geweest dus die, gaat, uh, die is uh, gezellig in de studio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 Ja, dus dit hele plein uh, was vol op uh, ja, aan het meegenieten en meezingen met, uh, en uh, foto's en filmpjes maken met uh, Pride Groningen. Dus uh, ja, dat is ja. erg, erg gezellig, leuk. Ja. De oudste, oudste Pride-viering van Nederland, hè? de Roerse Zaterdag. Die ja. begon in 1974, geloof ik. Ja. Uh, ja, het zoiets. Zou zomaar kunnen. Ja, ja. ja, ja. precies. Naar ja, aanleiding van de. Ja, van de ja, ja, ja. ja. ja. ja precies. Ja. Ja. Dus uh, ja, zo lang. Ja. Ja, ja, dat is echt ja. wel een uh, tijd. Dus, uh, maar je hebt genoten, begrijp ik. Ja, ik ja. ben met de trein geweest. Dus uh, op de terugweg kon ik weer even bijkomen. Maar nee, nee het, was, uh, het was gewoon superleuk. Echt uh, goed georganiseerd allemaal. En uh, ja, echt leuk is dat ook. Ik vond het er erg schoon ook. Er gaat niks boven Groningen. Nou, nee. Nee. nou ik ga Eigen... zeker nog een keer terug. Ja, zeker weten. Ja, ja. Ja. <laughs> Mooi. Ja.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 Now, in clear container, give me the courage to say all the shit I'm yeah. Give me a summer, rock your body, a lucid dream. Yeah. I don't know how I'm gonna tell you what you really mean. Yeah. Give me that honey, honey, love you got the recipe. Yeah. You know I see love in every space. Sex in every city, every town I wonder what I still could make Cause I feel so good around you Can you imagine what we get up to, yeah There's something different about tonight I could speak or just let my body explain I'm getting close to satisfied And I learned so much about you Don't know your name, there's something we'll get to, yeah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 you are, but I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us for we are the glorious When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send a blood, gonna drown a mound I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. They is me. Look out, cause here I come.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 Uh, uh, ja, echt, uh, mocht er niks? Mocht er niks. We mochten niks. <laughs> mocht en hoppa, niks. Daar, daar, daar gingen we onze Pride to the Beast ja, op yeah. en dergelijke. En daar hebben we uh, leuke fondsen voor weten te vinden met pop-up DJ's die door de straten reden en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 Uh, op de radio te op horen. De radio, te horen ja, ja. ja. En in eerste instantie deden we dat met z'n tweede... met wisselende uh, uh, technici. Kan, ja. uh, kan dat uh, achter misschien en, even weg? Ja, die, die moet nog heel even... Of ik weet, fijne, ik weet ja. wat je bedoelt. er gaat zo direct over. Ja. Een klein stukje even naar ja. luisteren. Maar hij uh, verwarde een beetje. Hem, ja. ja, precies. <laughs> ja. Uh, en ja. ineens was daar uh, Jelmer... Uh, zeg maar die erbij uh, kwam met... Uh, beginnen begonnen met een column, geloof ik. Alleen ja. nog. Ja, een, ja. een column over een... Uh,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 We gaan we gaan even stellen wat je wat je laat horen is eigenlijk zeg maar de allereerste uitzending die je, die je hebt gevonden. Uh, ja. ja, dat was niet de eerste. Dat, dat was niet eerst. Nee, nee, dat is uh, al, ja. <laughs> Optimaal. <laughs> ZFM. Nee. Ah, ja, nou, dat is dan de achtergrond. Ja. Wij draaiden dus in ieder geval een van, uh, van de nummers. En uh, onze techniek is dus nog steeds ziek, dus dat hoor je ook op de achtergrond. <lacht> Gezondheid. Uh, we gaan uh, met een klein kort interviewtje beginnen. Uh, Jelmer. Ja, want uh, we willen natuurlijk dit ja, programma niet, uh, niet uh, laten Ring. verdwijnen in, uh, uh, van ZFM Zandvoort. Uh, zolang die uh, lokale radiosender uh, nog bestaat, willen we natuurlijk graag ook de.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 Uh, die zou dat vast uh, wel lezen en horen, uh, wanneer het dan terugkomt en op welke manier. Maar het eerste wat wij eigenlijk gaan veranderen, en ik zeg wij, want uh, de enthousiaste meiden Wendy Moore en uh, Rochelle Piet, die willen hier ook heel graag aan, uh, aan meewerken. Uh, en wie weet dat uh, het COC uh, met hun jongeren ook nog iets uh, kan betekenen. Uh, uh, en dat we toch een doorstart gaan geven en toch nieuw leven in gaan blazen.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 Even de interview. Weet dat er een doorstart aankomt. Uh, nog even geduld. Maar we gaan eerst even gewoon luik, uh, luisteren naar... De Elton interview. John. Elton John. Elton John. Uh, niet. Song. Hier is Elton John. Rainbow Radio Zandvoort. Ja, hebben we muziek? Isabel, het Isabel. zijn leuke ideeën, uh, maar je jammer, moet je er niet niet in de regie gaan bemoeien. Nee. Want dan wordt het een ik rommel. Zeg, als ik zeg niet doen, dan moet je het niet doen. Ja. Dat heeft geen zin. Nee, ik was geen het op ja. Ja. Ik zei niet doen. The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 Nogmaals, uh, uh, de laatste uitzending dan officieel is de Pride-uitzending. Uh, 29 juli zien we ja. elkaar weer. Ja. En op het Ja. Of tenminste, in de locatie bij Bijna Zee. <laughs> en uh, uh, ja, graag dan. Ja, dankjewel Ronald. Ja, uh, dankjewel Anja. Dankjewel. Dankjewel Jelmer. Dankjewel Isabel. En dankjewel Isabel. En, en dankjewel Els ook. Ja, dankjewel Els natuurlijk. <laughs> steeds. Dankjewel we gaan er allemaal. lekker uit met Hoe kan het ook anders... Somewhere Over the so Rainbow. A yeah.